Ach, bleu, dat herinnert mij aan een oud versje. Hoe begon het ook weer? Quis sibi proximus, geloof ik. <laughs> ja, ja, ja, ja, wat een onzin, niet? O Over brekels en zo, in het Dat versje is zeer poëtisch, amis. Ik ben toevallig doende het in een sonnet te transponeren. Oh. Er zit een sterke sinistere dreiging in. <laughs> u bent een grappenmaker hoor. Uh, maar over dat bang zijn gesproken yes. laatst nog. Uh... Als u dan geen vrees kent en als u dat poëm grappige onzin vindt, dacht ik u om het te doen. Uh, uh, uh, wat te doen? Naar Gint Savelbos gaan. D denkt u dat ik dat, dat, ik dat niet durf? Sterker nog, ik werd met u om duizend florijnen. In dat zadelbos, Amice, zijn de brekels los. En wie een ring ziet om de maan, moet niet naar de brekels gaan. Kortom, gedurfd het niet. Aangenomen, om, om duizend fl florijnen. Ik ga naar het zwavelbos. heel gewoon. Aangenomen.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 Thuis heeft Joost de koffie klaar. Niets daarvan. Ik zie die marquise al lachen. Denk, denk, denk dat ik bang ben. Ik zal hem tonen. Proximos. Kwis, Proximus. Proximos. Enge ogen in het donker. Brekels. Het zijn maar bomen. Of Schaduw, Schaduwen komen dichterbij. Kwis. Kus, kus, kus, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik heb niks gedaan. Ik hoor ik zo ver. Ah, ja. We blijven lachen. Nou, kus, kus. Laat me gaan. Ik, ik, ik zal het weer goed maken. Het is allemaal de schuld van mijn vader. Laat me gaan. Is er iets? voor je niet goed? Zoek de zon op, vriend, ook als de maan schijnt. We blijven lachen niet. Bent, bent u geen geen demon?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 Ik, idee, want stel je voor, integendeel. Ik ben altijd bezig met opbouwende gedachten. Beschavend werk in dienst van de gemeenschap. Dat is mijn doel. Oh, oh ja, het mijne ook. Dat, dat is toevallig. Goed zo, zo mag ik het horen. Het leven is vol zwart geloof en duistere denkbeelden. En daar moeten wij tegen strijden. Laten we de handen ineens slaan, vriend. Mijn naam is, tussen haakjes, Brekel. Oh!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 Oeh, oeh. <tie> ik drink jij de kuil, we blijven lachen. Maar jij moet wel een zwarte kijk op het leven, mijn vriend. Door tijd dat wij eens samen praten. Goed doen, dat is een, een behoefte voor mij. Dat is geen verdienst hoor, ik kan niet anders. Als ik een ongelukkige zie zoals jij, wordt mijn betere ik wakker. Ja, we blijven lachen, noem ik dan. Is me dat vallen. Dan de sukkelaar van op, hè, wat jij... Hahahaha. <laughs> ja. Parbleu. Oh, Als dat Pommel niet is. Huiswaarts na verlaat cafébezoek werd ik. dan werd u verkeerd. Ik had wel wat anders te doen vannacht. En wij willen weddenschap lopen. Weet u dat niet meer? Waar gaan we? Wilt u zeggen dat u naar het Sapelbos gegaan bent? Uh, uh, Alleen bij volle maan... Uh, uh, Net een zevenboom, zoals de afspraak was. En heb je daar het vers op gezegd, Amissel? Dat heb ik. Deze heer hier kan het getuigen. Ja, zeker. <laughs> Hoewel ik moet zeggen dat ik niet van een dergelijke weddenschap houd. Er uh, blijkt een zwartgallige kijk op het leven uit. Hou ik niet van. Zo. Uh, so, Uw uh, duizend uh, vlogeiden, uh, Amissel. Uh.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 Dat zijn de regels. De buren, u weet wel, altijd zijn ze bezig ons te sarren. Het is erg, meneer. Nu hebben ze de vader en de jongens veel te grazen. Na, na, na, na, na, na, na. Durven jullie wel, hè? Stiekem met modder gooien als vader bieten hè? Zo gaat het nu altijd. Altijd zijn de regels ons aan treiteren. Al honderd jaar, meneer. Sinds grootvader het bietenveld ontgolden heeft, zitten ze met hun vuiligheid achter ons aan.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 Och, och, daar beginnen die vlegels voor mijn deur... hun ruzie verder uit te vechten. Niemand hier aan denkt dat een heer daar volstrekt niet tegen kan. Oh, oh. Dek je, jonge vriend? Baal de politie op, bedoel ik. Do -do Doe toch iets. Ik ken de loenen en de regels niet. Maar ze moeten wel een erge hekel aan elkaar hebben. Heeft die meneer Brekel daar soms iets mee te maken? Ik, ik, ik hoor iets. Hm? Daar komt iemand door de achterdeur hierheen. Jagen hem weg.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 Hoe kom je aan die opstandige gedachten, Bas? Door een lezing van een zekere Brekel. Die heeft mij aan het denken gebracht. Wij van de politie lachen nooit, dacht ik. En dat gooide mij in een gewetensconflict. Zo, en wie is Brekel? Deze kant op. Hij is toevallig in mijn kamer en hij wil graag met u praten. Zo is het. U voelt de dikke fijn aan, zoals ik gehoord heb. We blijven lachen, is uw motto. Kijk, met u kan ik praten. Uh.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 Als je begrijpt wat ik bedoel. Dan heb ik hier iets voor u, als u mij toestaat. Huh? Hoofdpleintabletten in een nieuwe, frisse verpakking. Oh. Die heb ik gisteravond kunnen kopen na de lezing. Ze zijn gemaakt door de gezondmakende, gelukbrengende geneesmiddelenindustrie van de heer Brekel. Erg hygiënisch, heer Olivier. Oh. Uh. Ja. Het zit goed dicht en zo kunnen er geen stofdeeltjes op bacillen bij komen. De heer Brekel heeft dag en nacht gezocht naar een oplossing. Stof en vuil zijn schadelijk. Neem ha, zuivere medicijnen, zei de heer Brekel. Dan blijft u lachen. Oh, Scheid uit met dat lachen.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 Kijk nou toch wat ze hebben achtergelaten. Lompen en een oude hoed opgehoepeld met dat ding. Dat lucht op. De vlegels, wat denken ze wel? Men kan niet ongestraft op het gazon van een heer komen vechten. Wat moet dat? Durf je wel? Achter mijn rug, hè? Doe het nog eens als je het legt hebt. Wat bedoelt u, bedoel ik? Mijn ik zag je schoppenpummel. Zoek je Harry? Nee, maar ik duld niet. Ik vind het niet prettig dat hier gevochten wordt.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 De loerdraaier wordt uitgezonden vanaf de plaats waar dat nieuwe bouwwerk is opgetrokken. Op heer Bommels land. Dat belooft niet veel goeds. Welkom vrienden. Mevrouw Loen. Familie Loen. Zie dit mooie huis. Het is van jullie. Ja. Zonder geld en zonder zorgen. Kom binnen en leven er nog langer gelukkig. Het is dat het? Ik hoop dat niet. Het is van jullie.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 Meesterprogramma, <laughs> Wat een humor. We, <laughs> We blijven lachen. <laughs> Kijk nou toch eens aan dat u wel neemt. Dat komt er nu van. Oei. is dat lachen? Hoogst ongepast als ik zo ver mag zeggen. Het is zeer bedreugdspijnig wat er gebeurt. Pardon. Goede daden.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 Hij snel, dat Het is. Oh, Dommel! De anders? Het, uh, deze de film, platte figuur doet oh, alles om zijn trekken, stuitende uh, trekken op het de scherm te krijgen. Wat is er gebeurd?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 De vent die het televisieprogramma verkloed heeft. Ik, ik, ik moet deze kant op. Kan je op, wel, eh. mooie meneer. Betalen we daar ons kijkgeld voor? We zullen jou eens leren lachen. <gül> Zuurpruim. Ach ja, het publiek heeft recht op divertisement. Een goede gedachte om daar de oplossing van het huisvestingsprobleem aan te verbinden. Hier is de grutsprits die u besteld hebt, meneer Joost. Pas vers en in een nieuwe verpakking die het gebak knapperig houdt. En eh... Uh...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 Wat is dat? Grutsprits, meneer Bommel. Ik zei net tegen meneer Joost... Juist, grutsprits. In Brekels gezonde, gladde, gelukkige verpakking, zie ik. Inderdaad, uh. het, het gemak blijft knapperig, zei ik uh. net. De heer Brekel is een genie, u Knapperig? Maar je kan er niet bij komen. Brekel, ha, de loerdraaier. Wij blijven lachen. Ho, oh, oh, oh, meneer... Daar. Daar, daar heb je Brekels gezonde gelukkige verpakking. We blijven lachen. Brekels gezonde vrede de flats op mijn weide. Brekels televisieprogramma brengt vreugde in de huiskamers. Heel betreurenswaardig. Meneer lijkt me een beetje overspannen. Zou er iets gebeurd zijn? Er is van alles gebeurd.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 Hoe heette die man? Voorzichtig, anders val je opnieuw. Kom. Ja, maar... Ik zal je naar binnen brengen, dan krijg je thee. Ik zal je eerst even met tafel... Nou, u krijgt een nieuwe ja? tafel, mevrouw. Maar hoe heette die tegelverkoper? Um, Dat um, moet ik weten. Um, huh? Brie Aardige man, uh, werkelijk. Uh, Vind je uh, nou niet zo op? Daar neem je gemak van. Hier, ga gezellig bij de kachel zitten. Weet je wat?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 Oh. oh, dat is gemeen. Waarom stuurt hij die woesteling naar heer Olly? Dat is nogal logisch. Anders zou hij mij hebben aangevallen, liever. Stel je voor, dan zou ik weer op de grond hebben gezeten. Nee hoor, ik blijf liever lachen. Trouwens, ieder is zichzelf het naast. Quis passibi proximus, zo is het toch? Een mooie vriendschap is dat. Die dikke bommel. Ja. Wilde mijn vriendschap niet. Kijk hem nou eens zitten daar. Je moet het ruim zien, jongen. Overal lichtpuntjes. Ik kijk er in mijn ogen wat lachen. Mijn bril is helemaal beslagen. Hou eens even vast, jonge poes. De bril van Brekel. Ieder is zichzelf het naast. Jawel. Geef terug. Geef terug die bril. Zonder glaas is de wereld onzichtbaar voor mij. En geef terug. Geef die bril terug. Hoe vreselijk. <lacht> Bij klaarlichte dag wordt een heer door een woesteling neergeslagen zonder dat de politie ingrijpt. Hij is Tom Poes trouwens? Waarom deed hij niets? En Brekel. Brekel, jij bent de schuld van alles. Misselijke lafaard, blijf staan. Dan zal je de toren van een heer liggen kennen. glazen, klaas, we beginnen weg. No. Help me toch, ik ben zeer kortzichtig. Ik zal je. Wat is weg? Wat, wat, wat, wat ben je? Onzichtig. Nou, het is onzichtbaar voor me wanneer ik me glazen mis. Help me toch.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 Kwiske bedoel ik. <laughs> dat versje uit het zavelbos. Dat is heel aardig. Blijven lachen. Maar ik woon hier dichtbij. Met dat versje kan men Brekel's oproepen. Wat betekent dat Kwiske zo? Ieder is zichzelf het naast. Dat betekent het. Oh, heel aardig. Ik houd mij aan uw vers, heer Brekel. Ga maar alleen verder.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 Net wat ik dacht. Daar is hij. Wat nu te doen? Daar ben ik weer. Ik heb besloten bij te blijven, Bommel. Is toch te laat voor de autobeurs. Wat ga je vanmiddag doen? Uh, een eindje rijden. Niet waar, heer Olly? Met jou praat ik niet. Je hebt mijn bril gestolen. Niet om te lachen. Luister niet naar dat witte ventje, jongen. Wat ga je vanmiddag doen, vroeg ik? Uh, ik ga vanmiddag een eindje rijden. Uh, picknicken op de heide. Niet waar, uh, heer Ollie? op de heide, dacht ik.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 programma de muur draaien. Je ziet in een behoefte voor de minder bedeelden. Kijk me toch eens aan. Daar redt men de vrije natuur in. Dat is heel wat belangstelling. Dat is mij zo mag druk. Bah, van de picknick is niets terechtgekomen. Ik heb een onvoldaan gevoel in de Maastreek. En een ernstig opkomende hoofdpijn. Een eind te rijden. Wie komt nu op zo'n belachelijk idee? Ik weet het niet. Het is ontzettend. Ja, je hebt het zelf uitgevonden. Je bent toch de man van de weekendrit he? van het Luna Park op de heide? Die ben ik. En van nog zoveel meer. Altijd ben ik bezig voor anderen. Maar daarom is het vreselijk om er zelf aan mee te doen. Als men lichtpuntjes in het leven van zijn buurman brengt, blijft men lachen. Maar alweer als men er zelf slachtoffer van wordt, dan vergaat het lachen, jongen.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 Het ruikt hier. Dag Joost. O, een spannende rote, ingebleekte <tie> krekelaars. Graagelijk te gaan, ongeluk stekende. <tie> <tie> Daar valt hier helemaal dicht te nou. <tie> Dag, heer Olivier. Ik ja? hoop dat u een prettige dag gehad hebt. Ja. Maar deze reportage is zeer ongepast. Ik betaal geen kijkgeld om uitgescholden te worden met uw welnemen. Kom, kom, kom. kom. We blijven lachen, jongen. Er valt niets te lachen.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 De eerste strofe. De spanning is gewekt. Het onheil loert reeds. Nu verder. Zacht zeeft de maan haar licht door het geblaard. Stil is mijn hart en stil is de nacht. Schiet ook. Daar drijft een kinkel zijn vee over mijn gazon. Deze onbeschaamdheid gaat te ver.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 Ik bedoel, sinds ik Brekel mee laat doen als een eigen grappen, begin ik er pret in te krijgen. Brekel, dat is de man die schuttingtaal uitsloeg voor de beeldbus. Ja, ja, hier staat hij. Al deze lichtpuntjes zijn zijn werk, als u begrijpt wat ik bedoel. Nou zou je het hebben, zie je dat? Dat is die vent oh, van de, de tv-uitzending van, van gisteravond. Hij valt daar de kruidenier aan. hier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 ben afgelopen met de pret. En hebben wat afgelachen, maar niet. Maar jij hebt een doel gemaakt en daarom wil ik hier weg. Iedereen is zichzelf het naast dat het fout gaat, wat jij. Oh, ga dan. Ik houd u niet tegen, heer Brekel, maar mijn plaats is hier. Ik blijf wachten tot ik op gepaste wijze uit de put wordt gehaald. Weet u ook waar heer Bommel is? Bommel? Ja. Daar natuurlijk. Ja. Bommel is met zijn medeplichtigen in dat gat gevallen.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 Er is iets wat mij in jouw buurt houdt. Er zit een steen in uw zak. Die moet ik hebben. Die staat alle hulp die ik van je krijg. Ja. Mooi is dat. Hier sta ik, een heer en een bobbel, tot de knieën in de lente. en in gezelschap van een neerdrukkend iemand. en jij vraagt om een steen. Uh, een steen? Dat is het toppunt, hoe kom ik daaraan? Nou, wat heb jij uh, met mijn steen te maken, bedoel ik? ik? Ik bedoel, zeg liever hoe ik prekel ooit weer kwijt moet raken.